In 1957, met de lancering van de Sputnik, ontdekte de Verenigde Staten van Amerika plots dat zij niet zo almachtig en onkwetsbaar waren als in de periode volgend op de Tweede Wereldoorlog. Als onmiddellijke reactie op de lancering werd binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie het ARPA opgericht. ARPA moest instaan voor het ontwikkelen van technologie die de Amerikaanse Defensie in staat zou stellen om niet verrast te worden door technologisch geavanceerde vijand.